Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon CZ. Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Walk out the big house, the caboose. I make good do, pen on the bagtails, hit down. Gotta help Got and a chicago overcoat sleep tight i'm a trigger man En dat waren ze, de heren van de, uh, WET was dat. En WET uh, hebben dus een nieuwe single uitgebracht. Die heb je vorige week kunnen horen, Trigger Man. En uh, er zit ook een hele grote videoclip uh, ook bij. Dus wat dat er gaat, uh, helemaal goed natuurlijk. En ja, um, daarom uh, draaien we ook straks in uh, dit uur uh, nog even aandacht voor het album... Der albums van de afgelopen week. Uh, want ook als landelijke 3 voor 12 is het niet ontgaan. En uh, in de Daily Dutchie van Konjo Vergeer kwam je ook al voorbij. Uh, er zijn uh, heel veel muziekwebsites. die het allemaal hebben gehad over het album Big Thing. Het is ook wel een groot ding, moet ik eerlijk zeggen. En daarom hebben we straks Frank Schalkwijk aan de telefoon van Elephant. Want daar gaat het om. En er zullen ook weer twee tracks van te horen zijn. Wat is er leuker dan, dan op een gegeven moment ook weer iets te draaien... van een band die zegt dat ze alweer bezig zijn met nieuw materiaal. Nou, dat nummer, dat, daar hebben we jullie echt mee geterroriseerd. Denk ik ergens rond 2020, eind 2020, begin 2021 zelfs. En dat is dit nummer van V and openly remember Er zijn eh, nogal wat uh, mensen die Newland laten horen. Het is nog net niet uh, dat uh, ik uh, met uh, vriend en radiocollega Willem de Waard van uh, Radio Gebellen... en het uh, programma Zwaardvies uh, een fanclub uh, voor uh, Newland zijn begonnen. Het uh, scheelt niet veel, moet ik uh, zeggen, maar hij was uh, van de week jarig Alex Nieuwland. En hij dacht, weet je wat, ik ga ook maar eens even een nieuwe single uitbrengen. Dus ja, uh, dat uh, gebeurde gewoon midweeks. Normaal gesproken zijn muzikanten altijd een beetje keen om op de vrijdag. Want dan komen ze in die playlisten van Spotify terecht. Maar daar trekt Alex zich ook al helemaal niks meer van aan. En die denkt: van als het, als het moet, dan doe ik het nu maar. Uh, en dus geschieden: uh, Newlands met Joan of Arc. Dat is niet de versie die we kennen van Orchestral Manoeuvres in the Dark. Maar gewoon een echt origineel nummer. Maar het gaat wel over dezelfde dame. Dus, uh, dus wat dat gaat, uh, heeft hij uh, gewoon een nieuw liedje afgeleverd. Uh, en dus draaien we hem. En dat is uh, bij deze er gedaan. En dan kan je dus nu al verklappen. Zaterdagmiddag uh, tussen 12 en 2. In dat uh, programma Zwaardvis zit het dus ook bij uh, collega Willem de Waard. Dus. Uh, je kunt dus geen genoeg van Noeland krijgen. Hier bij Alternative VFM. En dus uh, bij uh, vriend uh, Willem. Want. Ja, wij zijn, uh, wij zijn de mensen die daarin voorop lopen in, in dat opzicht. Daarvoor hoorde je von V trouwens ook een uh, vaste klant uh, bij datzelfde programma. Uh, hier dus ook. Uh, dus ja, uh, ze zeggen dat ze met nieuw materiaal eerst zien, dan geloven. Maar ik heb ze wel geprikkeld eventjes op uh, de Instagram. Want ik heb gewoon eventjes in een story gedeeld dat ik dit nummer heb uh, gedraaid. Uh, van Robbing Makes It Worse. Uh, daar komt het uh, vandaan. En dan uh, zei Mariska Lierling, die zei van de week... Dat is de derde EP. Ik zegt, derde EP. Hoe kan dat nou? Ja, nee. Notre Messers was de eerste. Hè. Rubbing Make It Worse was de tweede. Ja, die had ik dus even niet uh, meegeteld, die uh, Notre Messers. Ja, maar dat was dus wel de eerste EP. Duidelijk. Eh, we gaan verder met uh, de Stone Souls. Die hebben we dat uh, vorige week al uitgebracht. Maar ja, als er een 3 voor 12 Noord-Holland-vloedgolf is, dan tellen ze niet mee. Dus dan moeten we een weekje wachten. Hè. Het is een beetje Amerikanen met een stevig grantje. Up from the sun Now I feel like I'm real by getting gone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 Wat hij gewijs Zeker weten Al was ik bot Dan spijt het mij Misschien een ja. beetje Sorry, maar ik kies met mijn hart. En toen ik een tiener was, liep ik al op dit pad. Ik wijken niet meer vannacht. Muziek, maar alles en ik sprong recht in de diepe. Geen kwestie van kiezen, dit was een kwestie van liefde. Ja, dit is houden van. En liefde gaat echt door de maag. Dus rotte appels laat ik links liggen. en Ik let op de smaak. Wil die krenten uit de pap. En die kerst op de taart. En doe alleen dat bij de wijn, wat het lekker. De maat. Dus aan tafel. Er is genoeg voor iedereen. Geen fast food. Wij serveren voedsel voor de geest. Eet smakelijk paals. Genk me nog eens bij. Champagne bij de wijn. Champagne. Champagne, champagne bij de wijn. draad Deze avond in Alternative Ham het album Ooit, wat morgen uitkomt. Wij hebben er al wat tracks van laten horen. Om niet het volledige album weg te geven, doen we dan ook nog eventjes de single die ze al eerder hebben uitgebracht. Champagne bij de wijn. En um, ja, het is uh, hiphop van Nederlands uh, grond. Nederlands grond. Uh, Nederlandstalig zelfs ook, dus uh, dat is de reden waarom. Ja, ik kom er even niet uit, dus dan moet ik even zoeken naar de juiste woorden. Um, daarvoor hoorde je de Stone Souls, Butterfly Sucker Punch. En ook uh, daar komt een album van uit, uh, ik geloof ik, uh, volgende maand. Dus uh, in dat opzicht zit, uh, zit het wel uh, snorren met die uh, Stone Souls. En ze komen uit de buurt van Arnhem, uit Zevenaar heb ik uh, begrepen. Dus daar komen ze vandaan. Dus wat dat er gaat, helemaal fijn. Um, als we toch een beetje in uh, de hip-hop sfeer blijven. Vorige week hebben we hem al even laten horen... maar is inmiddels alweer bijna twee weken uit de nieuwe van Net Francis Swerving.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 Whoa, I take what's mine I need a free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 Het uh, nummer hebben ze uitgebracht uh, rond Moederdag. Dat ligt ook al veel achter ons, want dat is uh, afgelopen maand uh, geweest. En uh, ja, we hadden hem nog niet eerder uh, kunnen laten horen. Dus uh, doen we dat uh, in een inhaalslag alsnog. Daarvoor hoorde je Ned Francis en Swerving. Nou, het uh, wordt spannend, want uh, we gaan kijken of we Frank Schalkwijk uh, te pakken kunnen krijgen. Eerst gaan we nog een nummer van uh, dat album uh, draaien, The Big Thing. Het is een kort nummer, 2,5 minuut, Sunlight. met uh, het nummer Sunlight uh, wat uh, terug te vinden is op uh, het album Big Thing en uh, niet alleen dat um, ja, um, wij hebben natuurlijk uh, en nee, ik ben niet de enige uh, lokale radiostation uh, die eigenlijk een beetje vanaf het begin of aan Elephant uh, omarmd heeft uh, er zijn er nog een aantal uh, die dat ook uh, gedaan hebben. Wij waren uh, denk ik wel een van de eerste geweest. Maar inmiddels uh, neemt dat een vlucht. En ja, het uh, nou ja, toeval bestaat niet. Maar ik heb ook nog eens een uh, programma op de dinsdagmorgen. Dat heet De kan nog wel. Er zit nog een uh, voormalige platenplugger zit daarbij in de vorm van Ger Loogman. Dan hebben we de heer Frank Pader beter bekend als Dingetje. Die af en toe ook nog eens aanschuift bij uh, Radio 10 Zomertijd. En uh, toen introduceerde ik het nummer Hometown. En er uh, was er ook nog een andere collega, de heer Tino Stuy. die zei: Dit is uh, best wel een heel goed nummer. En een week later uh, hoorde ik het uh, verhaal dat ze bij NPO Radio 1 uh, zijn geweest. Waarop wij ons uh, bij de kans nog show. Uh, ons op uh, de borsten uh, klopten en zeiden: Zie je wel, we zijn ook trendzettend uh, geweest. En zo uh, is het uh, verhaal elefant een beetje behoorlijk uit de hand gelopen, maar zo is de techniek niet uh, gelopen. De heren hangen allemaal aan de telefoon, dus ik heb ze alle vier. Goedenavond. Ja. Ja ja ja ja. Um, nou, ik uh, denk dat jullie niks te klagen hebben als het uh, gaat over uh, de belangstelling over Big Thing. Ja, dat gaat heel goed, ja. Daar zijn we heel blij mee. Ja, dat dacht ik ook. Uh, ik kan uh, geen uh, muzikale nieuwswebsite uh, opslaan... of uh, ik zie van alles nog wat voorbij komen. Um, je, heeft het jullie zelf eigenlijk ook verrast? Of uh, waren jullie toch wel zo van... nou, dit zit er toch wel een beetje in? Nou, ja, maar het moet nog ook meer worden. Meer? Vertel. Ja. Nou ja, het, het, het moet groter. Het moet wereldwijd... <laughs> Uh, van uh, Amerika tot Azië. Iedereen moet het horen. Ja. Uh, met wie heb ik nu even het uh, genoegen? Met Kai aangenaam. Oh, ah, Kai, okay, de drummer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Die kent ik nog uit het, uh, uit het grijze verleden... dat hij de, de, de sticks uh, halteerde ja, bij, bij, bij dat andere bandje. Maar goed, uh, um, ja, want, uh, want jullie zijn uh, flink uh, bezig geweest. Uh, optreden bij 3 voor 12, zag ik. En ook nog bij Giel Belen. Ja, 3 voor 12 gisteren. Dat was heel leuk drie nummers gedaan ja en uh, door aan het optreden nu uh, we rollen nu net het podium af uh, voor het voorprogramma van de wolf dat dat heeft, we, dat, daar zit ook een, een, een, een verband tussen, tussen uh, de wolf uh, Pablo van de Poel en jullie ja ja die heeft uh, Pablo heeft ons uh, album uh, geproduceerd opgenomen ja. we hebben in zijn studio uh, zijn we een week uh, met z'n allen gaan zitten en uh, toen, hebben we, ja, toen hebben we het album opgenomen Het ja. is dus een hele belangrijke schakel onder dat uh, ja, want... Uh, dat, nou ja, maar hoe, hoe is hij eigenlijk aan jullie, toe, uh, uh, aan jullie gekomen? Of hebben jullie hem benaderd? Ik uh, weet het niet. Ik, uh, ik stel de vraag maar. Ja, we kenden, we kenden Pablo al. Het was al heel lang een vriend van ons. En we wisten van hem... Hij uh, had al later geproduceerd en opgenomen. We en wisten dat hij die analoge studio had in, uh, in Utrecht. Uh -huh. En uh, wij wilden per se uh, de warmte van uh, analoge opnameapparatuur... ...op de plaat hebben, dus we uh, hebben Pablo gevraagd om het te doen. Ja, um, als we het dan toch even een klein beetje serieus... ...die vond ik eerlijk gezegd bij die track uh, wel uh, passen die ik net gedraaid heb, Sunlight. Ja, daar dat komt je dat je. wel heel duidelijk een beetje naar buiten toe, vind ik. Zeker, ja, daar word je het heel erg. Ja. Uh, kan je merken dat, uh, dat daar uh, tijd en aandacht uh, aan besteed uh, is? Ja, ik vind van wel, maar uh, wat vinden jullie ervan? Maar ja, tijd niet, want we hadden geen... Uh... We hadden geen geld voor meer dan, uh, dan uh, nou, zeven dagen in de studio te zitten. Mm -hmm. We hebben alles in, in een paar takes opgenomen. Ja. En, um, maar mijn ja, aandacht, dat is vooral inderdaad. Met, met, uh, hoe zeg je dat, met um, analoog opnemen moet je gewoon heel, uh, heel precies te werk gaan en heel erg uh, precies weten wat je doet. Mm -hmm. en niet, zoals bij digitaal kan je gewoon duizend dingen opnemen en een beetje kijken en een beetje combineren en een beetje doen. Ja. analoog betekent echt op een, op een band, op een tape. Ja. En daar kan je helemaal niet zoveel mee, niet zoveel mee klooien eigenlijk. Dus ja. dat is heel vuur. Dus het wordt, er wordt niet gefriekt als het ware eventjes. Er wordt ook geen loopje genomen met ons als luisteraar. Wij nemen geen loopje met je. Nee, oké, okay, nee, dat, nee, dat is fijn. Um, dan hebben jullie de release, show, dat gebeurde zo wat bij, bij ons in de achtertuin in het patronaat. Ja, dat klopt. Ja. ja. Dat was hartstikke leuk. Ja, het, het, het viel alleen samen op een donderdagavond. Dan heb ik dienst, hè? Dus dan, uh, dan kan ik niet. Dus. Uh, <laughs> dus ja, ik vind het wel jammer. Maar hoe, hoe was dat verlopen daar in, uh, in het patronaat? Ja, dat was hartstikke leuk. Ja. Uh, flinke opkomst en uh, we hebben ons zeer vermaakt. Dus, uh, ja, ja. Helemaal klasse. Ja. Had dat ook nog een reden om het uh, daar te doen? Ja. Dat is een goede vraag, hè? Ja, uh, want uh, Haarlem. Zit in onze top 5 favoriete steden. Ja? Oh. <laughs> dus, dus dat is wel... Ja, ik had hem uh, vorige week stiekem uh, in de 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf uh, meegenomen. En eigenlijk was het een klein beetje terecht ook... ...want uh, jullie spelen die avond uh, daar. Dus, uh, dus ja, ik had er wel een uh, reden toe om dat te doen. Ja. ja. Um, even over uh, um, nog wat er uh, aan staan is. Want, um, ja, want ik uh, vraag me ook af... Uh, ja, uh, gezien uh, de, de belangstelling op uh, de nieuwste uh, websites uh, als het gaat om muziek, uh, zijn er wel hele goede reacties op uh, opgekomen. Ja, zeker. En ja? ja, net uh, ook nog uh, een mooie recensie van Volkskrant. Ja, ah, die heb ik gemist. Die, uh, die vier sterren uitdeelde. dus uh, ja. Ja, dat is heel trots zijn, tot klopt. Ja, ja. Dus mooie reacties zijn er goed Het Ja, en... E denk ik denk dat, uh, dat iedereen een ander nummer uitpikt als beste nummer. Dat vinden we eigenlijk. Het mooiste compliment. Ja. Bij alle recenties komen er andere nummers naar voor. Uh, elk nummer wordt al een keer genoemd. Wat is jouw favoriet, Jaap? Uh, um, die ga ik zo uh, laten horen. Die heb ik afgelopen dinsdag al, uh, al uh, gedraaid. Uh, in het uh, onderdeel Bij de Kant nog wel zo. Maar dan heet het officieel Jaap's. K-nummer. Dus, uh, maar goed, uh, dat is de grap altijd. Dat ik dan ja, ja, ja. Met, een, met, een, met een nummer kom wat, wat, wat, wat tien keer zo goed is. Want anders zeggen ze niet: Ja, wij waren trendzettend in het hele verhaal. Dat zeggen ze dus. Hè? De, de, de collega's die, die in de mediawereld uh, of werkzaam zijn geweest of nog steeds werkzaam zijn. Dus, uh, dus ja, uh, maar daar kom ik zo op. Um, okay. Want, uh, okay. want die, wat heeft de, de Volkskrant uh, geschreven? Uh, want ik heb hem niet meegekregen. Maar wat, uh, wat, wat, wat stond er onder andere in? Eh, uh, eh, uh, wat, wat staat er in? Ja, dat, eh, uh, jeetje. Mo moet ik het voorlezen? Nou, als het, niet een, uh, als het niet een half uur duurt, dan zeg ik ja, een, een paar onderdelen eruit. Dan, dan zeg ik ja. Een wonderschoon album noem ik. Dat geloof ik. ja. Een wonderschoon album. komt die, komt van de live. Volkskrant uh, uh, Light? Ja. ja? Blijf hem vangen. Even kijken. Oh, okay. 1% op mijn telefoon. Oké, okay, nou, ik, uh, ik, uh, stuur hem maar op en dan, uh, dan uh, wil ik hem nog wel even lezen. Maar um, ja... ja. Um, uh, het is gewoon een album van uh, ja, de Rotterdamse heren van Elephant. Allemaal helemaal goed. Ja. Nostalgisch, warm en allemaal uh, leuke sfeer hadden ze erbij. Ja. hoorde vier sterren. Helemaal goed. Uh, dan is er ook nog een vraag die uh, bij, bij het uh, team van de dinsdagochtend uh, werd gesteld. Ja, Elephant is leuk. Maar waar komt die naam eigenlijk vandaan? Hoe is die ontstaan uh, bij jullie uh, als, uh, als naam voor de band? Uh. Uh, nou, de, ze hebben gekozen voor die naam, omdat het gewoon uh, een hele pakkende naam is. Yeah. En iedereen weet gelijk waar het over gaat. Ik bedoel, je hoeft maar Elephant Band in te googlen en deze vier fantastische gasten, die staan gewoon bovenaan. <laughs> yeah. Dus vandaar de naam Elephant. Yeah. Um, ja, je kent het meteen, het blijft hangen in je kop, net als de prachtige nummers. <laughs> dus ja, so, vandaar. ja. Yeah. <laughs> Dat, was de geluid, man. <laughs> dat is helemaal te geluid, man. Duidelijk, uh, ja. Uh, de, de, uh, engineers, heb je ook nodig, uh, want uh, dat hebben we afgelopen zondag wel gezien dat ze bepalend kunnen zijn in, in, in een aantal opzichten. Beslissend zijn zelfs ook uh, in dat opzicht. Maar goed, uh, hij is ook beslissend denk ik voor jullie geweest in, de, uh, in dit verhaal, toch? Ja. Zeker, ja. Zeker. Dus hij heeft uh, de, de doorslag gegeven om, uh, om deze naam Elephant toe te kennen aan deze band. Ja. Ja. Ah. Duidelijk. Um, en dan kom ik uit uh, bij die favoriet. Uh, know You Rider. Want dat, uh, ah, okay. dat vind ik... Dat dat ja. wat, wat hebben jullie zelf met, uh, met dat nummer? Nou ja, het is grappig dat je het zegt. Dat nummer is... Um, uh, ja, het is een nummer wat sommige mensen zeggen. Van dat is het slechtste album, nummer van de album. En anderen ah. vinden het best. Dat vind ik, Pablo vindt het ook het beste. Dus je verkeert een goed gezellig van. Kijk, kijk, dat hoor ik graag. Als uh, Pablo van de Poel dat zegt... en ik, vind, uh, en ik uh, ga daarin mee... Ja, ik nou, niet dan niet heb ik er wel verstand van. Ja, ja dan heb ik er verstand van. Uh, dus, uh, dus als Pablo dit zegt... Dan, uh, dan heb ik er wel kijk op. Nee, dus, uh, ja, dat is helemaal waar. <laughs> ik vind het wel leuk... Uh, dat hij uh, dat, dat zegt. Uh, maar goed... Uh, ik, ik, zullen we hem dan maar ook uh, laten horen? Ja, goed idee. Hartstikke leuk. Ja. Uh, hier is Elephant en uh, dat nummer dat heet uh, No You Rider. was dit van Pom en ik, ik heb begrepen van Marcus van Damme dat hij ze nog ergens had gespot tijdens bevrijdingspop. Daar hebben ze dus ook op getreden. Eh, daarvoor No You Rider, ik weet niet of het een cover is of een origineel, want dat wordt mij eventjes net verteld, van Elephant. Dan moet ik toch eventjes, eventjes achteraan gaan. En Katerstraat brengt morgen zijn nieuwe uh, nummer uit. Uh, ik heb hem vorige week al laten horen. Puerto Sol heet die. Ze zijn nog niet uh, geselecteerd voor de popronde. Maar dat zal uh, wel uh, niet lang meer duren, denk ik. Lorem Epsum. Uh, vanmiddag uh, waren ze te horen in het uh, programma van uh, Timo Perlin uh, bij 3FM. Uh, als training talent. Dat, dat hebben ze dan uh, mooi voor elkaar gekregen. En uh, dat uh, leverde dus hun een live optreden bij uh, 3FM op. En toen hebben ze dit nummer gespeeld. Nou, daar hoorde je niks aan, aan uh, dat het... Uh, beroerd klonk of wat dan ook. Uh, heel sterk zelfs. Uh, Ten Kate staat daarvoor met Puerto Sol. Overigens uh, Lorem Ipsum. Die gaan we volgende week weer terugzien uh, en terug horen, want uh, dan komen ze bij ons langs. Als laatste komt Francis Alban Blake. En ik zeg tot volgende week lamps Spare some oil They're man Can you teach us how to love and Make us whole again Make us whole